Op de A7 is een groot ongeluk gebeurd waar zeker 25 auto's bij betrokken zijn. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn. De A7 is erg glad door opvriezing. De weg is afgesloten tussen Purmerend en de Afsluitdijk en het kan tot zeker 9 uur duren. Ook op de A6 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd door de gladheid. De gladheid is verraderlijk omdat die niet te zien is. Minister Van Bijsterveld gaat fors reorganiseren in het onderwijs. In een interview met de Volkskrant zegt ze dat de onderbouw van het voortgezet onderwijs zich meer moet beperken tot de kernvakken. Dat zijn Nederlands, Engels, Wiskunde en de beta-vakken. Verder wil de minister ook het aantal examenprofielen in de bovenbouw van HAVO en VWO terugbrengen tot twee per schooltype. Ook wil Van Bijsterveld aan het einde van de basisscholen een verplichte eindtoets, vergelijkbaar met de huidige CITO-toets. De plannen zijn een reactie op PISA, een Onderzoek waarin de prestaties van 15-jarigen met elkaar worden vergeleken in de meest ontwikkelde landen. Nederland daalt op die ranglijst. Het derde en laatste deel van de biografie van Gerard Reven komt voorlopig niet in de boekhandel. Joop Schafthuizen, de partner van de in 2006 overleden schrijver, geeft biograaf Nop Maas geen toestemming... voor het gebruik van citaten uit ongepubliceerd werk, waaronder de brieven. Schafthuizen zegt in de Volkskrant dat hij geen enkel vertrouwen heeft in de oprechtheid van de tekst van Nop Maas. Het was de bedoeling dat het slotdeel van 700 pagina's in februari zou verschijnen. Maas zegt in de reactie dat er nu twee scenario's zijn. Ofwel er komt geen D3 of hij gaat alle revisitaten noodgedwongen parafraseren. Het weer...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 Whitesnake, and here I go again. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je op de hoogte. Goedemiddag en welkom bij Zondag in Kennemerland. Vandaag zondag 5 december.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 Morgen ernstig ziek, heb ik nooit meer leuk publiek, moet ik in het elfcel gaan wonen. Ga ze kan op klonen, heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten, val ik uit een raam zal ik nooit meer dronken zijn. Het maar niet, een... maar het is mijn dag, het is mijn dag. Als ah, op de Duitsers komen, arts lagje is. Het is mijn dag. Beetje Pumo, hij is mooi. Het is mijn dag. Stel dag. Wel, nee, Wel, Het is echt mijn dag. Niet serieus, Wat een nummer, hè. Mijn dag. Wel, mijn dag.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 Get your loving hands baby, I'm begging. I found you I couldn't find words To explain How you were Beautiful distraction, one part sweetness, two parts passion, every day you make me feel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 Deep stream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 de artikelen voorkomen. Het assortiment bestaat onder andere uit kerssnuisterijen, Materialen om... Uh...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 gezellige muziek en sfeersvol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 Tonight, we can take what was wrong and make it right mm -hmm. Baby, it's all I know That you're half of the flesh and blood makes me whole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 Hartstikke mooi. Nou, neem iedereen mee, want uh, iedereen is welkom. Komt helemaal goed. Hey, Milo, dank je wel. Ja, jij ook. Oké, okay, dank je. Dus je kan je melden op uh, www.nieuwjaarsduiksandvoort.nl. Goedemiddag, zondag in Kennenblad met Sam Sparrow en and Black and Gold. They swam out of the ocean. And grew legs and they started walking. And the apes climbed down from the trees. And grew tall and they started talking. Fell out of the sky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 Let us start to remember All the things that we want to do We should just get the food over candlelight I know I want to crush All the tables with you I want to dance Just like everybody.